7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Het is zover. Nederland mag vandaag naar de stembus. Rutte en Buma botsen met Wilders in slotdebat. En Amerikaans consulaat in Libië bestormt. Over een half uur, om half acht, gaan de stemlokalen in Nederland open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 2,7 miljoen Nederlanders mogen vandaag stemmen op een van de 21 partijen. Kan onder meer worden gestemd op treinstations en op de luchthaven Schiphol. In scholen, kerken en zelfs in een huiskamer in het Overijsselse Marlen. In Den Haag kan dat ook in filialen van de Bijenkorf, Albert Heijn en de VND. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mag voor het eerst worden gestemd voor de Tweede Kamer. En ook Nederlanders die in het buitenland zijn kunnen stemmen als ze zich hebben geregistreerd. Op ambassades zijn daarvoor briefstembureaus ingericht. De stemlokalen in Nederland gaan om 9 uur vanavond dicht.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 Ruim de helft van de zwevende kiezers heeft gisteravond bepaald op welke partij hij morgen gaat stemmen. Dat blijkt uit een peiling die onderzoeksbureau ipsos Synovate heeft uitgevoerd tijdens het NOS-slotdebat van gisteren. 470 van de duizend ondervraagde zwevende kiezers had na het debat nog steeds geen definitieve voorkeur. Alle ondervraagde kiezers zijn in ieder geval wel van plan om te gaan stemmen. In Libië is bij de bestorming van het consulaat van de Verenigde Staten... een Amerikaanse functionaris omgekomen. Woedende militieleden belaagden het gebouw in Benghazi en staken het in brand. Het gebouw zou grotendeels zijn verwoest. De militieleden zijn boos vanwege een film... waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Het zou gaan om een film die wordt geproduceerd... door de Amerikaanse pastor Terry Jones... en mede gefinancierd door in Amerika wonende Egyptische kopten... Gisteren werd vanwege diezelfde film in Egypte... de Amerikaanse ambassade in Cairo door betogers belaagd. De demonstranten beklommen de muur en haalden de Amerikaanse vlag neer. Die werd vervangen door een zwarte vlag met islamitische tekst. De VS en Israël zijn samen vastberaden om te voorkomen... dat Iran kernwapens krijgt. Dat is volgens het Witte Huis de uitkomst van een telefonisch overleg... tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische premier Netanyahu. De ongebruikelijke verklaring komt na berichten dat Obama de Israëlische premier niet zou willen ontvangen als hij volgende maand in Amerika is om de VN te bezoeken. In de media werd dat opgevat als een vernedering aan het adres van Netanyahu. Maar volgens een woordvoerder van het Witte Huis past een ontmoeting gewoon niet in de agendas. Er is geen verzoek binnengekomen en er is geen verzoek afgewezen. In Barcelona zijn honderdduizenden Catalanen de straat opgegaan om te demonstreren voor onafhankelijkheid. De politie in de Spaanse regio heeft het over anderhalf miljoen betogers. Demonstranten zwaaiden met de Catalaanse vlag en zongen het regionale volkslied. De betoging werd gehouden op de belangrijkste feestdag van de Spaanse regio. Op 11 september herdenken de Catalanen de belegering van Barcelona drie eeuwen geleden. Catalonië is de rijkste regio van Spanje, maar economisch heeft de regio het de laatste tijd moeilijk. Een op de vijf Catalanen is werkloos. Oprichter en topman van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft toegegeven dat de beursgang van zijn bedrijf teleurstellend was. Hij sprak voor het eerst sinds de beursgang op een conferentie in San Francisco. Zuckerberg denkt dat Wall Street niet goed beseft hoe groot het potentieel van zijn bedrijf op mobiele telefoons is. Hij vindt dat beleggers het bedrijf meer tijd moeten gunnen. In mei ging Facebook voor 38 dollar per aandeel naar de beurs. Daarmee werd 100 miljard dollar opgehaald. Sindsdien is de koers van het aandeel gedaald naar 19 dollar. Zuckerberg verloor daardoor zelf op papier miljarden. Zijn optreden in San Francisco leidde tot iets meer vertrouwen op Wall Street. Het aandeel sloot boven de 20 dollar. Het weer vanochtend enkele buien. In de middag is het grotendeels droog. Verder wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 17 graden vandaag.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Op de verschillende stembureaus zijn de vrijwilligers druk in de weer. Over een klein half uur gaan de 10.000 bureaus verspreid over Nederland open... en kunnen meer dan 12,5 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Eens even kijken hoe de lijsttrekkers wakker zijn geworden vanochtend. Bijvoorbeeld die van de Partij van de Arbeid. Diederik Samsom, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goed geslapen na het debat, het laatste debat van gisteravond? Ja hoor, een beetje kort. Want uh, na het debat nog even gedronken met mijn medewerkers... En... Nou ja, dan lig je er om twee uur in. En om half zeven stonden we er hier weer naast. Ja, want de kinderen, hè? Yes. Ja, die hebben hun eigen ritme. En ik wil graag... We stemmen altijd met z'n allen. En uh, dat moet dan voor schooltijd. Dus dan moeten we zo meteen al uh, vertrekken. Ah, kijk eens aan. Uh, hoe is het debat gisteren bevallen? Uh, goed, ja. Dat was uh, een paar andere onderwerpen dan het gebruikelijke riedeltje... Uh, zorg, Europa, economie. En dat is ook wel eens leuk. Uh -huh. uh, en voor de rest, ja... Uh, was het een, een debat waar een paar nieuwe mensen aan meededen, die ik in deze campagne nog niet zo heel veel was tegengekomen, Hero Brinkman en dergelijke. Mm -hmm. Dus ik denk dat het goed was voor de laatste zwevende kiezer. Ja, want denkt u dat er, er zijn een aantal weer geland begrijpen wij, dat jullie wat mensen over de streep hebben weten te trekken? Ja, dat weet je nooit precies, maar ja, je hoopt altijd dat er een aantal mensen die nog twijfelen Um, ...bevestigd worden in hun keuze of juist een, uh, de keuze voor de Partij van Arbeid gaan maken naar aanleiding van een debat. Maar die debatten zijn niet alleen zaligmakend. Ik denk dat heel veel mensen ook internet en stemwijzers en op heel veel andere manieren bepalen mensen tegenwoordig gaan stemmen. Ja, uh, kijkt u bijvoorbeeld uh, zo als u de deur uitgaat met de hele familie nog naar het weer? Uh, nou, ik heb al gehoord dat het weer uh, goed is om te stemmen. Nou, ja, uh, Het, het spat de... dat wat en he, af en toe. Ja, maar voor het, dat dat dat, vadeltje, dat als het hard regent dat het dan goed is voor één partij en slecht voor een ander. Ik geloof dat daar veel onderzoek naar is gedaan en dat het niet echt heel veel uitmaakt. Dus, uh, maar ik kijk even wat ik droog blijf op het kleine wandelingetje naar het stembureau. Volgens mij gaat dat net lukken. Oké. Okay. We spraken uh, eerder al eventjes Sybrand van Haarsma-Buma. Die uh, zweeft niet zozeer voor uh, welke partij hij te stemmen. Uiteraard wel op het CDA, maar nog wel op wie. Uh, heeft u dat ook? Uh, nou ja. Ik geloof dat ik uh, op de bovenste ga stemmen. Oh, toch wel? Ja, ach. Echt waar? Anders wordt, alles wordt het ook zo'n gedoe op wie je dan anders moet stemmen. Ik stem gewoon op de Partij van de Arbeid. En dan is het leuk om je eigen hopje een keer rood te maken. Ja hoor. Okay. Heeft u nou altijd al eens willen doen? Ja, ja, de vorige keer mocht ik het ook doen. Dan moest ik iets verder zoeken op de lijst. Maar dan uh, kon je ook stemmen op jezelf. Ja, dat klopt. Nou goed, uh, sterkte ook vandaag, meneer Samson. Ja hoor. Dankjewel. Goedemorgen. Goed hoor. We gaan nog eens even kijken hoe het is met uh, lid 3 en 4 in Den Haag... bij de ja. Annie M. G. Smid school. <laughs> Marno Remmers. Ja, stembureau 431 liep wat vertraging op vanochtend... want ze moesten wat lang wachten op het witte vrachtwagentje... dat vanuit gemeentewegen de stemformulieren kwam brengen. Maar ze zijn druk aan het bouwen. Je ziet wel wat een bouwvakkers wij ja. zijn. Ja. <klaar> De gemeente heeft van tevoren alles in het gymlokaal van de basisschool klaargezet. Maar je moet het zelf in elkaar zetten, eigenlijk, het hele stembureau. Wij wel, ja. Wij hebben dat luxe niet dat het klaar staat. Nee. Wij moeten alles zelf. Doen. Het is een soort bouwpakket, hè? Die drie hokjes. Dan nog een tafel. En dan moet u het bord buiten zetten. Ja. dat is de ingang. Moet maar aan het hekje hangen, hè? Behalve lid 3 en lid 4 is inmiddels ook de voorzitter van het stembureau aanwezig, die dan ook nog. Kaptein heet. Maar wel met C-A-P-I, dus dat is uh, niet van de boot en ook geen overwicht hebbende. Wat hebt u hier nou? Dat is een koffiezetapparaat. Ook oh, dat wordt ook door de gemeente beschikbaar gesteld? Ja. Vorig, vorige keer hadden we het niet, toen moesten we bellen, want toen hadden we verder niets. Maar meestal in de school is er wel iemand waar we koffie van krijgen, maar dat moeten we even al wachten. Ja. Dus uh, alle, alles is uh, voorzien hier. Waar nou, uh... we zijn vandaag... Uh... Rijkelijk laat met alle spullen om klaar te zitten en te doen, want 6 uur moest hier zijn. En dan kun je nu rotwerk om... Uh... En ook de vicevoorzitter is er niet, die denkt ook, ik kom pas als we klaar zijn. Oh, die, die bekijkt het al. Ja, en inmiddels hangt ook de handleiding voor de kiezer, model J16. En uh, is Hanni Sonneveld al begonnen met het koffieapparaat, wel. Marja Paardenkoper, lid 4, oh sorry, u was lid 3, uh, met de rode potloden bezig is. Ik zie, meneer Kaptein, ik zie dat er zelfs een vergrootglas bij zit. Ja, dat moet ook wel. We hebben heel veel ouderen in deze wijk. Oh, dat ze de kleine lettertjes niet kunnen lezen? Ja, ja. ja. ja en een soort oranje vingerhoedjes, weet u waar die voor zijn? Oh, ik heb nog een andere. Ja. Die, die, seksuele ja. voorlichting. <laughs> Nee, dat, is dat om te nee. tellen of zo? Ja, dat is makkelijk om te tellen. De meeste, dat zijn die, uh, die oude bankiers ook gewend, weet je, om die, om die, uh, die, die 100 euro biljetten te ja. tellen. En een stempel ongeldig oh en, en dan nog een puntenslijper. En uiteraard de rode potloden kleur 731. Ja. Nou, die kan dan weer weg. Zo, nou, wat dat betreft kan het zo'n beetje beginnen, hè? Wat mij betreft kunnen ze binnenkomen, hoor. Ja. Is er nog een soort ochtendritueel? Gaat u nog iets zeggen? Nee, dat doen we niet. Zo van bij deze? Nee, dat doen we niet. Nee? Een soort dagopening, dacht ik. Nee, nee, nee. Ik ben al blij dat, eh, ondanks dat het zo laat gebracht is allemaal... dat we op tijd klaar zijn. Want het is toch altijd een heel werk om neer te zetten. Want eh, elke keer is daar weer voor een verrassing wat er nou weer in de dozen zit. En zoeken. En wat kom je tekort? Moeten ze weer brengen. En dan zit je tegen een deadline aan. Ja. Ik zie het, dat u tegen de deadline aan zit. Nee, ik ben gek. Oh. Nou, euh, als ik tegen een deadline aan zit, dan kan je wel vergeten, hoor. Ja. Nee, ik doe het al zoveel, zoveel keer. Marja pakt alvast een krentenbol. Harney is druk bezig met het witte koffiezetapparaat van de gemeente Den Haag. Ja. Geen stress, maar het komt wel dichterbij. Over een kwartiertje gaan de stembureaus open in Nederland. Wat een heel volksfeest. Gisteravond was het niet zo feest. Waren ze voor het laatst met elkaar in gevecht... de lijsttrekkers van de politieke partijen... in het NOS-verkiezingsdebat. En nog één keer konden ze elkaar in de haren vliegen... en de verschillen nog eens goed benadrukken. Verslag van gisteravond van onze verslaggever Peter Blok. Het was hun allerlaatste kans voor een publiek. Het NOS-verkiezingsdebat. VVD-leider en premier Mark Rutte kreeg veel kritiek. Van alle kanten. Vooral van ex-gedoogpartner Geert Wilders. De heer... Um, Rutte heeft deze campagne ongeveer nog vaker gelogen dan Diederik Samson is gearresteerd in zijn leven. Want dat, is heel vaak, ja. dat is heel vaak. Als het gaat om de euro, heeft u, um, ik kan het niet anders formuleren, de visie van een struisvogel, de ruggengraat van een mossel en de betrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van Pinocchio. U bent van daar, is met die daar is Nederland niet bij Rutte, De heer Rutte zegt we zijn bezig op de weg van herstel en we zijn bezig. U, u klinkt een beetje als zo iemand die een auto onderhoudt en zegt. Moest kijken, ik heb hem heel onderhouden, goed gepoetst en de tank zit ook nog vol. Uw auto staat totaal los in de vangrail. En daarom staan wij vanavond hier. De VVD belooft elke keer voor de verkiezingen: lastenverlaging. Lastenverlaging en nu belooft u het weer. Ik geloof duizend euro per werknemer, een cadeautje. Iedereen krijgt het zomaar. Het is geweldig. Maar niemand gelooft het. En dat type politiek, dat type doen van beloftes voor verkiezingen. waarvan iedereen voelt, snapt en weet dat ze niet zullen worden waargemaakt. en inderdaad ook elke keer gebroken worden. Dat is het grootste ondermijnen van het vertrouwen in Nederland. En Rutte sloeg keihard terug. We wilden de enige reden dat we hier staan... is omdat u het partijbelang liet gaan boven het landsbelang. Er zijn nog maar een paar partijen die bereid zijn met u te werken. Mijn partij is daartoe bereid, de SGP, de ChristenUnie. Ik geloof dat ik het dan zo'n beetje heb gehad. U staat dus sowieso langs de kant. Dus de enige manier om te voorkomen... dat de Partij van de Arbeid morgen de grootste wordt... is VVD te stemmen. Want een stem op u ja. is een stem op de heer Samson. Zal ik proberen alle verwarring dan weg te nemen... Een stem op de heer Samson is een stem op de heer Samson. Ik wil nog wel even reageren op de heer Rutte, want de reden waarom wij hier staan is dat de heer Rutte in het katshuis als een gek vasthield... aan die eisen van Brussel om te komen tot een tekort van 3%. Als hij dat niet had gedaan, als hij niet de ouderenzorg kapot had bezuinigd... niet de BTW had verhoogd, niet de forense tax had ingevoerd... dan had het kabinet nog bestaan. Kijk, Als Wilders niet was weggelopen, dan waren Rutte en het CDA doorgaan. In die zin is er nu een kans. Nieuwe kansen. SP-leider Emile Roemer wil dat Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... kleurbekend en voor hem kiest. We hebben heel veel overeen. Wij willen graag dat we van het ontslagrecht afblijven. Dat gaat u allemaal niet lukken als u met die rechtse heren in zee gaat. Meneer Roemer, ik weet niet zo heel goed waar u bang voor bent. Ik heb al eens eerder gezegd en al veel vaker gezegd... het is duidelijk waar de Partij van de Arbeid staat... en het is duidelijk dat de SP en GroenLinks het dichtst bij ons staan. En iets verderop staat dan het CDA en D66 en heel ver weg staat de VVD. Dat is de situatie zoals die nu is en dus werk ik graag met u samen in welke constellatie dan ook. Maar de kiezer gaat er nu eerst over in welke krachtsverhouding dat kan gebeuren en hoe het ook zal lopen Eén zekerheid hebben we helaas met pijn in het hart maar u en ik halen samen geen 76 zetels. Dat zou Sanson, jammer zijn dus moeten we er nog een paar partijen bij vinden en dan begint het probleem wat zowel u als ik heb. Helaas u maakt nog steeds geen keuze dus de vraag of een linkse stem bij u ook echt op 13 september nog steeds links is ik durf het niet te zeggen. Vandaag is het lot van alle politieke leiders in onze handen, in die van de kiezer. En wat wij met z'n allen hebben gestemd, dat weten we later vanavond. Of net als de vorige keer, pas diep in de nacht. Nou, daar praten we zomaar eens over verder met Joost Vullings. De vraag is ook, waren de lijsttrekkers eigenlijk een beetje moe? Hm. Joost weet het. John Bakker eerst met de verkeersinformatie. John, is het druk op de weg of valt het mee? Nee, nee het is helemaal niet druk. Er staat maar één file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij oorschot een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, politiek verslaggever. Joost Vullings is hier. U hoorde hem al eerder. Joost, Ja, wij hoorden het niet zo zatter. Misschien voor de kenners nog wat nieuws in gisteravond? Nee, ik denk juist voor de kenners helemaal, nee, helemaal niet. We niet hebben meer. al die debatten gezien. Dus uh, nee, er zat, er zat geen nieuws in. En natuurlijk wel uh, uitermate nuttig uh, de avond voor de verkiezingen. Zo'n debat voor de zwevende kiezers. Um, maar er zijn geen dingen gebeurd. Um, aanvaringen of uitspraken die denk ik heel erg veel invloed zullen hebben op de verkiezingsuitslag. Want een aanvaring was er wel. Hè? Dus, uh, met name uh, ja. Buma Wilders weer en, en Rutte. Maar dat hadden we iedereen ook al gezien. Ja. Dat is eigenlijk wat je aangeeft. Ja, klopt. Ja. Nee, soms heb je wel eens in het debat, zoals in die eerste debatten. Bijvoorbeeld met dat debatje tussen Roemer en Rutte over de zorg. Dat je denkt: oeh, hier gebeurt echt iets. Ja. En dat zag je gelijk vertaald ook in de peilingen. Zo'n zo gebeurtenis zat er niet in. in okay. uh, waar is het een beetje zat op het eind? Nou, ze doen altijd hun best heel energiek over te komen. Ja. Maar ik moet zeggen: zeker in het begin van het debat. Dat, oh, oh, oh, wat waren ze moe. Echt, ze zijn echt tot op de draad versleten, die, die lijsttrekkers. Je zal ze er nooit over horen klagen, maar ze zijn het wel. Ze gingen echt als uitgebakken spekjes studio uit. <lacht> het, is, het, is, het is helemaal op. Het <lacht> geven ze weg. Zeg, het was ook aangekondigd. Het zou ook wat over de coalitiemogelijkheden gaan... om de zwevende kiezer wat duidelijkheid te geven. Is die duidelijkheid er wat gekomen? Nee, ja. ja, ja Alexander Pechtold van D66 en Sybrand Prima van, van, D, van het CDA... die zijn al de hele campagne helder. Die zeggen, wij willen door het midden. Toevallig zitten ze zelf in het midden. Maar de, de grote twee partijen, VVD en Partij van de Arbeid... Ja, die houden gewoon de kaart tegen de borst. Uh, Rutte en Samson praten wel allebei over een, een stabiel kabinet. Nou, dat, dat maak ik het op dat ze gaan voor een meerderheidskabinet. Uh, maar ja, kijk je naar de peilingen, dan zijn ze wel tot elkaar veroordeeld. Maar die conclusie hebben zij nog niet getrokken. Goed. Nou, de kleintjes uh, waren er ook bij. Hadden die nog iets, uh, iets, iets in, te, in de melk te brokkelen? Of? Ja, iets in de melk te brokkelen. Die moeten in zo'n debat heel erg een best doen... om überhaupt zichtbaar te worden. Uh, zeker als er zo'n debat is met vier lijsttrekkers. Er zitten altijd twee lijsttrekkers van de grote partijen bij. Uh, en die gaan dan graag met elkaar in debat. En daarop moet je zien, zien in te breken. Dat is altijd een, een strijd van hallo, ik ben er ook nog. Ja. Uh, Hero Brinkman, die gaan we zomaar eens even proberen wakker te bellen. Zitten daar zetels voor in, denk je? Uh, volgens de peilingen niet. Maar meestal zeggen mensen van kleine partijen dan. Maar mijn achterban is niet gebeld Kijk. door de peilers. Nou, we gaan hem zo bellen. Hier op Riekman. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Dankjewel, Joost, voor nu. Uiteraard spelen vandaag de verkiezingen een hoofdrol in al het nieuws. Maar dat zal ook gelden voor de uitspraak straks om tien uur... van het Duitse grondwettelijk hof in Karlsruhe. We spreken van volgens uit waar heel Europa op zit te wachten. Het gaat om de vraag of het ESM, het Permanente Reddingsfonds... voor de eurozone, wel in overeenstemming is met de Duitse grondwet. Over deze vraag wordt in Duitsland de laatste maanden heftig gedebatteerd. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. Scheitert de euro, scheitert Europa. Scheitert de euro, euro. scheitert Europa. Europa. Bondkanselier Merkel herhaalt het vaak en graag. Als de euro faalt, faalt Europa. Een van de oplossingen voor die eurocrisis is het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Met een kapitaal van 700 miljard euro kan het fonds landen in problemen te hulp schieten. Duitsland staat dan garant voor 190 miljard, ruim een kwart van het ESM. Het Duitse parlement ging eind juni met twee derde meerderheid akkoord met de deelname. Maar meteen daarna gingen leden van het parlement en wetenschappers en bezorgde burgers naar het constitutionele hof in Karlsruhe. Ze zijn bang dat de Duitse soevereiniteit, zoals die in de grondwet staat, in gevaar komt. Peter Gauweiler, parlementslid van de christen Christendemocraten en een van de felste tegenstanders. Haushaltsrelevante des ESM gegen den willen Deutschlands, gegen den willen der Bundesrepublik Deutschland möglich zijn. Het is volgens Gauweiler mogelijk dat het ESM zijn eigen gang gaat. Het ESM kan met ons geld doen wat het wil, zegt hij, zonder ons nog een keer te raadplegen. En als het ESM extra geld nodig heeft, kunnen ze ons dwingen om dat te betalen. Het is vooral die angst dat Duitsland de andere landen een blanco cheque geeft. en dat die landen dan lekker het Duitse geld op gaan maken. En wordt in Grunde genomen einfach überstimpt. Wordt am Wegrand gelassen, Obwohl Duitsland met 27% voor al deze ganzen kosten haftet. Duitsland betaalt 27%, zegt Marco Seuder, ook uit Beieren, En de andere landen gaan met dat geld op de loop. Maar het zijn ook andere partijen, de fractie van Die Linke bijvoorbeeld... en een groep hoogleraren en veel individuele burgers. Nog nooit hebben zoveel mensen samen een zaak aangespannen... bij het Hof in Karlsruhe. De Duitse regering is vol vertrouwen dat het Hof geen veto uit zal spreken over het ESM. Volgens minister Schäuble van Financiën zal het steunfonds de onrust op de financiële markten wegnemen. We zeggen dat een baldige van deze dat die in de bekämpfen kan. Dat we dem Wat kunnen de acht rechters straks zeggen? Natuurlijk kunnen ze alle bezwaren wegvegen. Dan kan Europa door op de ingeslagen weg. Of ze zeggen ronduit nee tegen het noodfonds. Dan is Europa verloren, zegt Hans Ulrich Jürges... Journalist die in alle Duitse talkshows de euro te vuur en te zwaard verdedigt. Weren Europa in de eurozone weerloos tegenover de der zijn die beiden wesentlichen instrumenten om die eurozone samen te Dan is Europa weerloos, zegt hij. Dan kunnen we niks meer doen tegen de speculanten en de hedgefonds. Maar het meest waarschijnlijk is dat de rechters de Duitse deelname aan het ESM wel goedkeuren, maar voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld voor de medezeggenschap van het parlement. Of voor een maximale hoogte van het fonds waar de regering ook in de toekomst nooit overheen mag. Het hangt vooral van die voorwaarden van de rechter af of vandaag een mooie dag wordt voor de regering van bondskanselier Merkel en de andere euroredders, Of dat het feest is bij de mensen in Duitsland en daarbuiten die vinden dat het allemaal veel te ver gaat. Al dus uh, bijdrage van Wouter Meijer, onze correspondent in Duitsland. We praten tegen tien uur verder over de uitspraak met onze correspondent Tim de Wit. En de NOS zendt de uitspraak van het Boem, dus Verfassungsgericht live uit om tien uur op radio 1 en ook op Nederland 1. Ja, Hero Brinkman zouden we bellen. Maar hij neemt nog niet op. Hij uh, keert zich nog eens uh, democratisch om in bed. Meneer Slob, goedemorgen. Goedemorgen. Arie Lop, uh, lijsttrekker van de ChristenUnie. Uh, hoe gaat u de dag in vandaag? Ja, nou spannend natuurlijk. Uh, dit is de dag dat uh, politici het uh, los moeten laten... nadat ze wekenlang uh, de kiezer hebben opgezocht om hun boodschap uh, voor Nederland uit te dragen. En uiteraard uh, kijken we eigenlijk als het uit naar vanavond, of misschien wel vannacht... als uh, de uitslagen binnenkomen en duidelijk wordt uh, hoe de politieke verhoudingen voor de komende jaren eruit zien. Meneer Sloop, u klinkt een beetje slaperig. Nou, ik heb uh, denk ik vier uurtjes geslapen. Ach, dus, ja. Uh, dat is niet echt heel erg veel, maar uh, ik voel me goed. Dus uh, wat dat betreft uh, hoeft u zich geen zorgen te maken. Gaat u nog hardlopen vandaag? Nee, dat ga ik nee. vandaag maar niet doen. <laughs> maar, het komt wel steeds dichterbij weer. Ja, ja dat zei u al toen u bij ons de gast was. Um, maar u zegt vier uur geslapen. Uh, de afgelopen weken zijn natuurlijk heel uh, nou, indrukwekkend en inspannend geweest. Uh, ik kan me ook voorstellen, u ziet uit naar de uitslagenavond. Wat u ook wel uitziet naar goede nachtrust. Ja, nee, maar ook dat komt er natuurlijk uh, nu al aan. We hebben hele intensieve dagen gehad. Het waren echt soms dagen dat je gewoon twee dagen in één uh, werkte. En dat uh, wordt natuurlijk straks toch wel iets minder. Uh, al moeten we dat ook weer niet onderschatten, want uh, we hebben nu de fase van de campagne gehad. En we krijgen straks de uitslag. En ja, dan gaat er natuurlijk weer een nieuwe fase beginnen die ook wel de nodige energie zou kunnen vragen. Uh, is mm, bij u, ook net als bij de andere leidstrekkers die we tot nu toe spraken de eerste gang vandaag toch naar de stembus? Straks stemmen. Uh, dat ga ik in mijn eigen woonplaats zwolle uh, doen. En uh, ja, daar heb ik vandaag nog wel een paar dingen die ik doe, maar vooral ook nog even wat uh, rust nemen. En vanavond hebben we als ChristenUnie, zoals heel veel partijen, hebben we in Den Haag een, een samen zijn waar we de uitslagen uh, zullen gaan uh, volgen. Oké. Okay. Uh, we hebben al uh, wat andere lijsttrekkers gesproken. Uh, Van Haarsma Buma die zweeft nog uh, over uh, op wie die stemt. In ieder geval wel op het CDA, maar weet nog niet of die op zichzelf gaat stemmen. Uh, uh, Soms spraken we net. Die gaat zeker op zichzelf stemmen. En u? Ik heb nog nooit van mijn leven op mezelf gestemd. En ik was van plan dat vandaag ook niet te doen. Op wie gaat u dan stemmen? Ik zal een keuze maken uit een van de andere kandidaten. Maar omdat ze allemaal even lief zijn, hou ik het wel voor mezelf. Oké. Okay. In het stemhokje gaat het gebeuren. Dat het zeker weten. Aris Lop, dank en succes vandaag ook. Dank u wel. Morgen. Bij CNA valt heel veel te kiezen en daarom vandaag tweede artikel voor de halve prijs. Dat geldt voor de hele collectie. Tweede artikel voor de halve prijs. En CNA blijft vandaag extra lang open. Tot acht uur. Tja, vanavond tot 8 uur kun je kiezen voor CNA. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Natuurlijk ga ik stemmen.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 Wilt u mij alle informatie sturen? De extra voordelige bedrijfsschadeverzekering van Centraal Beheer Achmea. Na een bedrijfsbrand vaak het verschil tussen erop of eronder voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl/zakelijk. slash Zeker, veel mensen zijn in de steek gelaten door de politiek, maar thuisblijven helpt niet. Partij kiezen wel. Politiek moet weer over mensen gaan. Met uw stem en steun gaat dat lukken. REO 1, het NOS-journaal. Nederland kiest nieuwe Tweede Kamer en opnieuw botsing met Wilders tijdens slotdebat. Half acht geweest, Goedemorgen, ik ben door En Zojuist een minuutje geleden zijn de meeste stembureaus opengegaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 12,7 miljoen Nederlanders mogen stemmen op een van de 21 partijen. Dat kan onder meer op treinstations, Schiphol, in scholen, in kerken... en zelfs in een huiskamer in het Overijsselse Marlen. Terwijl Nederland lag te slapen, werd er in Australië al volop gestemd. Maar bij de stemlokalen was het niet erg druk, zegt deze man. De meeste stemmen zijn ook binnengekomen per, per post. En straks om drie uur gaat het stembureau dicht. Dan kijken we nog naar de stemmen die vandaag zijn binnengekomen te post. En misschien dat er tot drie uur nog iemand binnenkomt met een... En inmiddels is dat stembureau in Australië gesloten en worden de stemmen daar geteld. In Nederland kan nog tot 9 uur vanavond gestemd worden. Opnieuw een botsing tussen Rutte en Wilders. Dit keer over de oorzaken van het mislukken van het overleg in het katshuis dit voorjaar. Rutte zei in het NOS-slotdebat gisteravond dat Wilders het partijbelang boven het landsbelang liet gaan. En ook zei hij dat bijna niemand meer met de PVV wil samenwerken.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 pvda voorman Samson liet in het debat weten... graag met de SP samen te werken in een nieuw kabinet... omdat beide partijen samen geen meerderheid halen. Samson zei dat de SP en GroenLinks het dichtst bij hem staan... maar dat het eerst over de inhoud moet gaan. In Pakistan zijn zeker 85 mensen omgekomen bij twee branden in fabrieken. Eén in een schoenenfabriek in Lahore en één in een kledingfabriek in Karachi. De meeste slachtoffers vielen in Karachi. Zeker 60 mensen de dood vonden. In beide gevallen zaten werknemers als ratten in de val... omdat er geen nooduitgangen waren en de deuren op slot zaten. Volgens reddingswerkers waren de stoffelijke overschotten zodanig verbrand... dat nauwelijks meer vast te stellen is of het mannen of vrouwen waren. In Libië is een Amerikaanse functionaris omgekomen... toen het consulaat werd bestormd. Boze militieleden belaagden het consulaat in Benghazi vanwege een film... waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Een Brit die in Benghazi werkt vertelt dat hulpdiensten massaal aanwezig zijn bij het consulaat. De politie reageert nog steeds in grote aantallen. Ze komen op en neer de straat om te proberen het consulate te bereiken in een korte tijd. Ik denk dat de collega's moeite hebben om te begrijpen wat er gebeurt. Gisteren werd ook de Amerikaanse ambassade in Cairo belaagd vanwege die film. Demonstranten beklommen de muur en ze haalden daar de Amerikaanse vlag naar beneden. Een makkelijke overwinning voor het Nederlands elftal gisteravond. In Budapest versloeg Oranje Hongarije met 4-1. Jermaine Lens scoorde twee keer. Zou eigenlijk niet spelen, maar kreeg op het laatste moment te horen dat hij in de basis stond. En na de warm-up zegt de trainer dat ik uh, even een goede warm-up moet maken. Want uh, ik, kan, uh, ik kan eventueel gaan spelen. Dat heb ik gedaan. En uh, op het moment dat ik de kleedkamer in kwam, uh, ja, was bekend dat ik moest gaan spelen. Dus uh, niet, uh, niet een al te beste start. Maar uh, ja, in het veld moet je het uiteindelijk doen. En uh, ik denk dat ik... Uh, Goed begonnen bent. De andere Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bruno Martins Indi en Klaas-Jan Huntelaar. De Hongaarse goal werd gemaakt uit een strafschop. Nederland had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd al met 2-0 gewonnen van Turkije. En dit was nieuwsoverzicht. We hebben even keursinformatie met maar één file op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Morgestel. Drie kilometer. Het Weerbericht van Weer Online. We bevinden ons vandaag in vrij koele lucht. In deze koele lucht komen enkele buien voor... en later vanavond en vannacht passeert een actieve buienstoring. Vanochtend komt verspreid over het land een aantal buien voor. Tussen de buien door zijn er ook flinke zonnige perioden. Ook vanmiddag is de zon vaak te zien... en wordt het geleidelijk in vrijwel het hele land droog. Bij afwisselend stapelwolken en zon stijgt de temperatuur naar 17 of 18 graden. De westenwind is meest matig, windkracht 3 tot 4. En aan de noordwestkust vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het eerst overwegend droog en helder, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen regenbuien. Gedurende de avond en nacht trekt de buienstoring over het land en daarbij is een klap onweer in het westen niet uitgesloten. De minimumtemperatuur ligt in de nacht rond 12 graden aan zee en 8 in het binnenland. De restanten van de storing verlaten morgenochtend het land. Morgenmiddag is het droog, maar er zijn wel vrij veel wolkenvelden. Opnieuw komt de temperatuur niet veel hoger uit dan een graad of 18 Tijdig veroorzaakt de passage van een frontale storing opnieuw periode met regen. Maar in het weekend is het overwegend droog met ook regelmatig zon. En maximaal oplopend naar een graad of 20. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een viruskennetje overheen. En dan de achterkant hermetisch afsluiten met een firewall. Uh, Oké, okay. als uh, dat niet werkt? als het echt niet anders gaan? Controle altijd liten. Altijd.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 Zo krijgt u nu tijdelijk bij BMW een upgrade van Business naar een Business Plus-uitvoering. En dat betekent genieten van onder meer soepel Dakota-leer, Xenon-verlichting en Park Distance Control. Een upgrade van BMW. Uw extra rijplezier voor onze rekening. Bekijk alle upgrade editions op BMW.nl. BMW maakt rijden geweldig. Geen q maar minder stallen. Kies Partij voor de Dieren.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel verkiezingen, heel veel verkiezingen vandaag op Radio 1 en bij de NOS. En dat kunt u volgen via onze website nos.nl. Wij gaan maar eens naar de kranten. En dat doen we met Joost Vullings bij ons hier in de Haagse studio. Uh, Joost, uh, ja, weinig, uh, uh, veel voorspelbaars. laten we het zomaar formuleren op de voorpagina's. Dat heb je netjes uh, gezegd. <laughs> ja. Bijvoorbeeld die van Trouw. Alles wijst op een race tussen VVD en van de A. Ja, dat wist ik, ik niet. Toen, toen, toen ik die koppen oh. las, dacht ik: van... Is dit wel een krant van vandaag? Maar ja, het was inderdaad het is ook een lastige dag. Ook voor ons, voor iedereen om, om nieuws te maken. Dus de koppen, ja, de, de volkskrant ook. De kiezer is aan zet. Natuurlijk ook een enorm cliché. Telegraaf heeft wel de mooiste. Eh, eentje met een eh, eindalliteratie. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Maar eh, er komt een kop: Rechtsom of Samsom. Eh, mijn eerste reactie was wel: eh, ja, Het wordt waarschijnlijk Rutte en samson In feite wordt. Het rechtsom en linksom. Maar goed, ik geef gelijk toe dat dat een hele slechte kop is. Dus wat dat betreft een goede keus. En bij het Algemeen Dagblad eh, ook die, die, die openen met het woord titanenstrijd. Met als onderschrift, wie haalt vandaag de meeste zetels. Dat vond ik op zich wel een nuttige toevoeging. Want het was mij in het geheel <lacht> opgaan waar deze verkiezingen om draaiden. Maar goed, eh, genoeg gezeurd. Eh, eh, er, er staan ook heel veel leuke dingen in de kranten. Bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad. Een opgetogen eh, Shura Dikkers van de Partij van de Arbeid... was na het be bekendmaken van de kieslijst bijzonder teleurgesteld kreeg plek 34 en had mentaal al afscheid genomen van de Tweede Kamer. Had de headhunters al gebeld, maar mag nu waarschijnlijk blijven. En ze is zeer opgetogen. Uh, in de Volkskrant een leuk artikeltje, of een groot artikel zelfs... over campagne Pluralia. Het documentatiecentrum Nederlandse <lacht> politieke partijen bewaart van alles een exemplaar. En volgens de Volkskrant is er weinig dat achteraf meer over een tijdsgefricht en een politieke cultuur kan vertellen dan een campagneonderwerp. Staan er een paar afgebeeld. Mijn favoriet, een verrekijker met het opschrift, de VVD, een partij met visie. <lacht> Prachtig. In trouw viel mijn uh, oog op een fotootje op pagina 2 van een voluit lachende Jan-Peter Balkenende. Is totaal niet in beeld geweest tijdens deze campagne. Van veel Zag je oud-gediende in beeld verschijnen. Heeft hij niet gedaan, waarom, weet ik niet. Maar de reden voor dat mini-artikeltje is... is dat hij een eredoctoraat heeft ontvangen... van het Hope College in Holland, Michigan. En tot slot, in de Telegraaf, een leuk weetje. Ik ga er gelijk een quiz van maken. Hoeveel mensen zijn er kiesgerechtigd vandaag? Oei. Ja, dat is lastig, hè? Ik 10 er... miljoen. Meer? Oh. 12,5 was het? Meer dan? Ja, ja bijna tussen 12,5 en, en 13 miljoen. En het zijn er 170.000 meer dan twee jaar geleden, in 2010. komt natuurlijk ook omdat de BES-eilanden mogen meedoen: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daar mogen ze ook stemmen vandaag. Joost, dankjewel. Graag gedaan. Mevrouw Tiemme, goedemorgen. Goedemorgen. Is daar voor u nog wat te halen op de eilanden? Ja. Nou, wij zijn als een van de weinige partijen daar ook uh, deze campagne voor. Oh. Ja, de CDA 50PLUS heb ik net gelezen in nee. de krant. Hoe werd u daar ontvangen? Ja. Nou, ik ben daar niet echt geweest. Daar had ik geen tijd voor. Maar we zijn daar oh. geweest met onze, onze documentaire. See the Truth over de, het leegvissen van de zeeën en de mensen daar, daar zeker in geïnteresseerd. Want dat gaat vooral hen ook aan. Hè. Ze hebben natuurlijk een prachtig onderwaterleven. En dat wordt bedreigd. Dus we hadden daar zeker wat te melden. Ja, wat doet de Partij voor de Dieren vandaag nog? Is nog campagne voeren tot het laatste moment? Ja, dat, uh, dat voel je toch wel ook uh, bij, de, bij de werkgroep van de Partij voor de Dieren, dat ze vandaag ook nog gaan flyeren en uh, ja, dat ze zeker deze uren ook nog willen gaan gebruiken. En ik zelf zal op Twitter ook uh, campagne voeren. Kijk eens aan. Hoe bent u wakker geworden? Ging het een uh, beetje? Uh, ja, ging wel. Uh, ja, je bent toch wel... De, vandaag denk je van, oh, waar, waar moet ik naartoe? En dan denk je oh nee, wil, ja, nou, de stem dus. Oh, ja. ja. <laughs> Normaal wordt je, word je een beetje geleefd en vandaag is dat toch weer een heel andere... Andere sfeer en, en, en gedachten. Ja, en we spraken net met uh, Arie Slop. Die had vier uur geslapen en, en voelde het inmiddels wel uh, in zijn lijf. Heeft u dat ook? Ja, wel een beetje. Omdat ik natuurlijk ook nog eens een keertje uh, s'nachts uh, voor een baby moet zorgen, ben ik er wel aan gewend geraakt dat je gebroken nacht hebt. Ja, en de, de, de kinderen zijn uh, afgevoerd. Ik bedoel, do doorge doorgevoerd Ja, bedoel zo doen ik. ze dat bij Ooster thuis. Ja, <laughs> ja uh, u gaat lekker ja. naar school en dan maakt baby nog niet. Nee, dus, uh, nee, nee. Ab uh, uh. dat zeggen wij. Maar het, het is al tijd voor het stemlokaal nu? Of? Uh, nee, vanaf 8 uur, hè? toch. geweest dat bij ons. Uh, oh maar... is van u? Oké, okay, maar dan gaat u ook wel gelijk. Nou, nee. Ik, heb, uh, ik, heb, ik ga nog even een paar uur wat andere dingen doen, maar ik ga rond twaalf uur even naar de stembus. En dan aan u ook de vraag op wie u gaat stemmen? Ja, dat is het recht van, uh, van elk kiesrecht van dat geheim touw. Maar het zal zeker de Partij voor de Dieren zijn. Ja, maar wij begrijpen dat u altijd uh, op de eerste vrouw van de lijst stemt. Nou, dat bent u toevallig zelf. Ja, ja dat, dat is altijd. mooi hè? Misschien, wordt het, misschien wordt het dan de tweede. Oh, kijk eens aan. Nou, mevrouw Ouwehand, oh. wordt dat dan hè? Ja. Veel succes vandaag dank u wel. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Door naar Tom van Hek. Tom, goeiemorgen. Een goedemorgen. Je gaat ook stemmen later vandaag. Ja, zeker. Zeker, zeker. Uh, precies, maar het is gisteravond laat geworden, want waar moest je nou naar kijken? Uiteindelijk ja. toch het voetbal uh, wel gezien. Je voorspelde dat het best wel eens lastig zou kunnen worden tegen Hongarije, met ja. veel mee. Ja, dat werd het eigenlijk uh, helemaal niet. Toch wel een beetje tot mijn verrassing, want zoals een krant ook schreef het Eredivisie Plus elftal, waarin ook Robben nog wegviel voor de wedstrijd. Um, ja, maar en een hele snelle 1-0, de vervanger Lens werd 1-1, een beetje knullige penalty. En toen dacht ik, nou, nou, nou, dacht ik toen. Maar het was helemaal niet nou, nou, Nederland. Het was vele, vele, vele malen sterker dan dit Hongarije. Martins die Lens, Huntelaar, die er weer in kwam voor Van Persie. Kortom, Nederland ging eigenlijk heel gemakkelijk en veel gemakkelijker dan ik gedacht. Dat uiteindelijk met een 4-1 zege, ja, en die telt dan toch ineens weer mee, ja hé hmm. nee, Tom, ik zat een beetje met mijn tweede scherm uh, uh, op te zoeken welke namen er allemaal op het veld stonden en bij welke ja. clubs ze spelen. Want er is veel gewisseld door uh, van Gaal in de basisopstellingen. Het is uh, bijzonder. Hij zei uh, na de wedstrijd ook, ik mag mezelf ook een klein beetje compliment geven. Toen zei iemand nou ze, Die spelers hebben het doelpunt gemaakt. Toen zei hij nou als ik mezelf geen compliment meer kan geven. En dat mag hij zichzelf. Want wat echt bijzonder is, is uh, bijvoorbeeld wat ik net zei: Robben valt af en Lens komt daarvoor. Stekelenburg stond weer in het doel. Ik had er zelf twijfel over Martins die speelde... maar Vlaar speelde vooral ook voor uh, uh, Heitinga. En al die mensen die spelen, ook Huntelaar die erin kwam... je merkt geen spoor van iemand die denkt teleurgesteld, gefrustreerd... nou ja, het moet maar. Iedereen komt uh, even blijmoedig en vol energie dat elftal binnen. En die elftal waar Van Gaan het altijd zo over heeft... en je hebt meer dan elf mensen nodig... dat heeft hij wel in hele, hele korte tijd bewerkstelligd in deze groep. En daar verdient hij toch wel echt een heel groot compliment voor... Want daar blijkt toch maar weer eens uit, ook al vinden mensen dat soms anders, dat Louis van Gaal echt een hele, hele goede coach is. En als je die jongens individueel ook hoort en vraagt, dan zijn ze allemaal heel blij met de duidelijkheid die er is. Ze weten waar ze aan toe zijn. En dat is ook op dit moment de grootste kracht van het Nederlands elftal. Voetballend is er nog een heleboel te doen met mm -hmm. het jonge elftal. Maar hoe zij zich als elftal manifesteren en ook individueel daarin, daarin heeft deze coach een heel, heel groot aandeel. Amen. Tom van Heck, dank je. Jo. De stembureaus zijn open, de campagnes zijn gesloten. We kijken erop terug zo dadelijk met Hans Anker. campagnespecialist. This is de verkeersinformatie met maar weinig files, John Bakker? Ja, het stelt nog niet zo gek veel voor. De files die er staan allemaal in het zuiden op de A2... vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij Valkenswaard 3 kilometer... vanuit Den Bosch naar Eindhoven op de A2, bij Bokstol Noord 2 kilometer... A58 Breda-Eindhoven bij Morgestel, 4 kilometer. En vanuit Venlo naar Eindhoven op de A67 bij Geldrop, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En van de sport weer terug naar de verkiezingen. Zojuist zijn de stembussen geopend. Maino-remmers in Den Haag. Merk je al drukte? Wijk. ja, zeker. Wijk 7, stembureau 431. Al voor half 8 kwam hier de eerste stemmer aangelopen. Yo. Goedemorgen. Dank u wel. Uh, 431. Dat Is yes, dit van de meneer. NOS? Zo, paspoort meegenomen. U bent al een van de eerste, meneer. Ja, paspoort van mevrouw. Met een volmacht meegenomen, dus. En een volmacht. En voor mezelf een rijbewijs. Dus dan mag ik twee keer een. Uh... U dacht ik kom vroeg? Ja, ik moet naar Amstelveen En ik denk, ik weet niet hoe laat ik terug ben. Dus ik ga maar even vroeg. U mag er uh, twee behandelen. Oké. Okay. Magent het? Ja. En meteen komt er nog een mevrouw aangelopen. U bent ook van de, van de vroege. Bent u er al helemaal uit? Of gaat u op het laatste moment beslissen? Op het laatste moment beslissen. Ja? Ja. In het grijze hokje met het rode potlood kleur 731 in de hand. Ja, helemaal. Nog, ja. nog op het laatste moment. Twee, twee partijen. Ja, ja. ja. ja goed, mevrouw. Zo vroeg. We hebben veertig partijen. Dus ze gaat ze allemaal doorlezen, omdat ze nog, omdat ze nog geen keuze heeft. Ja. En dan, dan, moest, dan neem je daar de tijd voor. En dit is de voorzitter van het stembureau, die dan ook nog meneer Kaptein heeft. Het grijze boekwerkje voor zich, kieswet en kiesbesluit. Er mag niet meer gestemd worden in kerken, hè, in Den Haag? Nee, nee de burgemeester heeft dat besloten en de reden is onduidelijk. Oké, okay. scheiding van kerkenstaat, zullen we maar zeggen. Goed, hier in de basisschool in Den Haag is het begonnen... zoals op zoveel plekken overal in het land. Maar nou, een remmer is, de stembureaus zijn dus open. Er worden hier en daar nog wel wat flyers en wat rozen uitgedeeld. Maar de campagne zit erop. De stembureaus zijn dus open. Maar wat was het voor een campagne? We kijken erop terug met campagnedeskundige Hans Anker. Hij is hier in Den Haag bij ons. Meneer Anker, goedemorgen. Goedemorgen En welkom. Het slotdebat, gisteravond ook gezien. Was dat een waardige afsluiting van deze korte, krachtige campagne? Nou, het was een redelijk illustratieve afsluiting, denk ik. Veel one-liners, uh, veel uh, gepraat, geschreeuw. Uh, maar ik weet niet of kiezers daar nou zo buitengewoon door geïnformeerd zijn geraakt. Overigens, de campagne gaat natuurlijk gewoon nog door. Hè? Vandaag is ook een ja. volwaardige campagne dag. Dat mag ook. En, dat, dat en als is je ook serieuze partij gaan bent, gaan. dan uh, ben je natuurlijk nu op straat bezig... om te zorgen dat mensen op jouw partij gaan stemmen. Want dat, is, dat, dat helpt nog ook op die laatste dag, want we lezen toch dat veel van die zwevers toch ook wel zijn geland inmiddels. Nou ja, als het niet zou helpen zou het gisteren ook niet hebben geholpen en de dag ervoor ook niet. Dus uh, natuurlijk moet je doorgaan totdat de stembussen dicht zijn en dan helpt het echt niet meer. Goed, we gaan eventjes naar uh, dat laatste debat van gisteravond. Even luisteren hoe, hoe het eraan toe ging. Eén op de drie euro-landen ligt inmiddels bijna aan het infuus. En de problemen worden alleen maar erger en erger. En het enige... Wat de heer Rutte de afgelopen jaren heeft gedaan, is betalen, betalen en betalen. Meneer Rutte, als het gaat om de euro, als het gaat om de Europese Unie, heeft u, eh, ik kan het niet anders formuleren, de visie van een struisvogel, de ruggengraat van een mossel en de betrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van Pinocchio. U bent al daar, geweest, is met de daar is Nederland niet bij geholpen, want u spreekt grote woorden. U zegt, wij gaan niet meer betalen aan de Grieken, geen derde steunpakket. Maar ik verzeker u dat die garantie van u nog één dag geldig is... en dat over twee dagen u gewoon, wat u altijd heeft gedaan, de checks gaat tekenen. Nou, ja, dat was Geert Wilders tegenover Mark Rutte. Humor zat daarin weer. Werkt dat in een campagne? Nou, al, ja, als je het leuk kunt brengen, werkt dat altijd uh, goed. Uh, maar dit is natuurlijk toch echt het gesprek wat Rutte niet wil hebben. Hè? De betrouwbaarheid van Pinocchio. Het zal je maar toegeworpen worden als je zittend uh, minister-president bent... Dat is niet zoals we gewend zijn uh, hoe uh, uh, regeringsleiders in Nederland... het is dan weliswaar de VVD-lijsttrekker, zoals hij daar staat... maar dat is niet de manier waarop wij gewend zijn om over onze premiers uh, te spreken. Blijft dus in, dat aan Rutte Kleven, denkt u, tot aan het, het stemhokje zo dadelijk bij nou de kiezer? Ja, het ja. feit dat we er nu ook weer over hebben door het debat van gisteravond... betekent, betekent dat het niet weggaat. Hè? Dus. Uh, ik vind wel dat Samson heel netjes heeft gezegd: van ja, laten we dit, hè, nadat het in het eerste debat naar voren kwam in die uh, uitwisseling met Roemer, van op een gegeven moment laten we er nou mee stoppen. Hè. Nee. Uh, de, Rut is ook naar buiten gekomen en heeft gezegd: dat heb ik eigenlijk niet goed gedaan. Dat was ook keurig, vond ik. Uh, dat kun je wel afspreken, maar je ziet ook, uh, ook aan gisteravond, het blijft terugkomen. En dat is toch, denk ik, heel erg schadelijk. Maakt het ook moeilijk straks voor. Rutte, om ook in de formatie uh, echt heel slagkrachtig uh, te kunnen opereren. Daar waar hij, als hij denk ik ook wat eerder was begonnen met deze campagne, wat ruiterlijker had meegedaan. Hmm. had hij denk ik eigenlijk heel gemakkelijk een positie kunnen verwerven. waarin iedereen het vanzelfsprekend zou hebben gevonden. dat hij de komende zes, acht jaar de minister-president van dit land zou zijn. Maar u zegt eigenlijk, hij is dus het ligt eraan dat hij te laat is begonnen, zegt u dat nou? Ja, want hij heeft natuurlijk toch een omgeving gecreëerd. waarin ook dit soort beschuldigingen heel makkelijk landen. He, dat is toch. Eigenlijk is de VVD-campagne een beetje tactiek geweest... die ze omgebouwd hebben tot strategie. Het liefst wilden ze deze campagne niet voeren... omdat er hele lastige onderwerpen zijn. De euro, Europa. Daar is natuurlijk ook de rechtse achterban op verdeeld. Ja, en als je dan zo opzichtig uh, uh, niet mee wil doen... en in een boot met, uh, met uh, zijn vriend uh, Jort uh, gaat zitten... Ja, dan provoceer je natuurlijk niet alleen de kiezer, maar ook de media. En uh, als het dan een moment van zwakte is... Ja, dan vliegt iedereen er bovenop. Dat kun je op je vingers natellen. En was de VVD ook de eenzijdig gericht op, op de SP afremmen? Dat is dat de grootste tegenstander zien. En zijn ze daarmee dan verrast, misschien door de snelle opkomst van Samsung en de Partij van de Arbeid? Nou, ik denk dat de SP en VVD eigenlijk als tandem uh, uh, iets te zelfgenoegzaam hebben gedacht: van nou, dit, is de, dit is de tweestrijd ja. die we gaan opspannen. En dat is op zich ook weer een provocatie. Hè? Dan gaan natuurlijk ook uh, alle omstanders en ook de media... die gaan een beetje duwen en trekken. En zodra er een gat valt, in dit geval is dat bij Roemer gevallen... Uh, ja, dan, dan mag iemand anders opeens uh, serieus meedoen mm. om die plaats in te nemen. En dat is aan de linkerkant is dat gebeurd. En aan de rechterkant, doordat Buma uh, met vakantie is gegaan... of in ieder geval op een andere manier afwezig was, is dat niet gebeurd. En dan hebben we het moeten doen met... Daar een twee-strijdje Wilders-Rutte. met eigenlijk wel een hele voorspelbare afloop. Nog even kort. Er werd in analyses wel eens gerefereerd aan het feit dat die campagnes hard waren. U heeft ervaring met campagnes in Amerika. Ja. Waren de, was deze campagne hard? Nee, dit zijn natuurlijk poeslieve campagnes. Poeslieve campagnes, ja? ja, ja? Nee, dit stelt niks voor. Nee, kijk, ik bedoel, in Amerika: het eerste wat je krijgt als je een campagne ontwikkelt. is. Uh, een heel dik uh, telefoonboek van de opposition uh, researchers. En daar zitten de, de scheidingsakten in. Alle veiligheid alle, zit erin. Alle boetes uh, zitten erin. En hoe uh, de kandidaat uh, 27 maatresses heeft gehad... en vervolgens een vrouw uh, zielig op een uh, uh, armhutje in de hei heeft achtergelaten. Geheel geruineerd. En dan gaan we in peilingen vragen. Wat vindt u daarvan? Ja. En vergroot of verklein dat uw kans om op deze kandidaat te stemmen? Nou, daar hebben we weinig van gezien hier. Meneer Anker, we gaan daar zo nog over verder praten. U blijft bij ons. Dank. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op Twitter zijn inmiddels twee verkiezingsbegrippen trending topic. Allereerst de hashtag uh, stemmen, en daarnaast de hashtag Ik stem GroenLinks, omdat. Afgelopen uur is GroenLinks met dat begrip nog een laatste campagne-offensief offensief op Twitter gestart. Hoewel we, sommige van hen, al spraken deze uitzending... zijn de meeste lijsttrekkers nog niet zo wakker op Twitter. Nou, dat geldt niet voor hun collega's uit de Kamerfraks die al wel druk uh, twitteren. Hart van der Steur van de VVD bijvoorbeeld heeft een foto geplaatst... van een van de laatste flyeracties van de partij in Warmond. En uh, Stientje van Veldhoven van D66 laat weten... dat ze hoopt dat u vandaag op haar partij stemt. En er zijn ook al heel wat mensen inderdaad gaan stemmen, meteen om half acht. Gerrit Zandbergen bijvoorbeeld, het G. Zandbergen, heeft een foto gepost van het bord waar met grote letters op staat stembureau. En Wimpelgrim heeft ook al gestemd D66 vanwege de onderwijsstandpunten van die partij. Goed, eh, vanwochtig de Twentse Courant Tubantia... dreigen Twente en de Achterhoek na de verkiezingen... mager vertegenwoordigd te zijn in de Tweede Kamer. In totaal staan vijf kandidaten uit het oosten van het land... op een eh, enigszins verkiesbare plaats. En eh, daarom heeft de afdeling Twente van VNO-NCW... de campagne Stem op Twentse Kamerleden gestart. En wat is er nou waar van de stelling dat regenachtig weer... zoals vandaag, slecht is voor de opkomst? En als dus heen is next, zocht het uit en wat blijkt. <coughs> alleen als het weer vandaag zeer herfstachtig zou zijn... met Tenminste 5 mm neerslag en een temperatuur niet hoger dan 5 graden. dan, pas dan zou de Partij van de Arbeid, twee zetels kunnen verliezen. Maar omdat dat niet de verwachting is, beoordeelt NRC Next deze stelling als. Onwaar. Kijk eens aan het. Als we naar buiten kijken... zien we ook wel een enkel wolkje, maar ook veel blauwe lucht. Dus uh, waarschijnlijk zal het wel meevallen met het weer. Ook in het buitenland is aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen. BBC meldt dat de verkiezingen worden overschaduwd door de eurocrisis... en ziet in de aanpak van Rutte de invloed van Angela Merkel... en in de visie van Samson de invloed van François Hollande uit Frankrijk. De kiezer is vooral praktisch. Die stemt op de partij die duidelijkst is over banenkansen. Ja. En als Rutte vandaag verliest, dan verliest ook Angela Merkel... op de Duitse krant Die Welt. De krant houdt de rekening mee dat de Partij van de Arbeid en NSP de grootste winst behalen vandaag. En dat zou betekenen dat de reddingsmaatregelen voor Griekenland voorlopig nog worden ondersteund. Maar dat het visie op het begrotingstekort wel verandert. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur praten we u bij. Het laatste verkiezingsnieuws doen we onder andere uh, met Joost Vullings. En u hoort weer zo'n prachtige compilatie van Lars Geerts. Blijf luisteren. Wordt het links? Ik ben er nog niet uit. Wordt het rechts? Ja, ik ben nog helemaal uit. Of toch het midden? Nee, ik weet mijn god niet hoor. Ja, ik weet het. Zwevend. Vandaag, verkiezingsdag in Nederland. Nou, ik zit nog te twijfelen tussen twee uitersten. Radio 1 zit er bovenop. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is zo moeilijk kiezen, man. Het voorbeschouwingen, verslaggevers in de stemlokalen, kiezers, politici. Ik wil ze alle beloftes waar kunnen maken die nu beloofd worden allemaal. En dan vanavond vanaf half negen, uitslagenavond. Nou, maar ik kom er wel uit. Radio 1 op verkiezingswoensdag. Het nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers? Geef ze met kerst de Nationale dinercheck. Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinersheck.nl slash zakelijk? Dan maakt u kans op een culinair avondje uit...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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Al vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. AV-onderhoud. Presentation Partner. 0800 400 4000. Dit is Radio 1.